6 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In de Sinaï-woestijn is een aanval geweest op een groep militairen van de Internationale Vredesmacht. Die is daar gestationeerd om erop toe te zien dat Israël en Egypte zich houden aan de vredesafspraken uit 1979. Zou er geen slachtoffers zijn gevallen? Vorige week kwamen in de Sinaï bij een aanval van jihadisten 16 Egyptische grenswachten om. Sindsdien is het onrustig in de regio.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 Op Times Square in New York hebben politieagenten een man doodgeschoten... omdat hij met een mes had gedreigd. Het gebeurde na een korte achtervolging waar honderden mensen getuigen van waren. Agenten wilden de man aanspreken omdat hij cannabis rookte. maar raakte erop geïrriteerd en haalde een slagersmes tevoorschijn. Toen hij uithaalde naar een agent werd hij neergeschoten.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 Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse hockeymannen de finale verloren. Duitsland was met 2 in te sterk. In het medailleklassement staat Nederland nu op de 12e plek met 6 keer goud, 6 keer zilver en 8 keer brons. En vandaag komt op de laatste dag van de Spelen voor Nederland alleen nog de mountainbiker Rudy van Houts in actie. Het weer dan opnieuw zonnig, maximaal van 26 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN BNN 47. Het lukt. Het is drie minuten over zes. Je luistert naar 4, 7 tot 7 uur vanmorgen. Op deze twaalfde augustus 2012 Het is een bijzondere dag. Het is namelijk de honderdste aflevering van 4, 7 van dit programma. En daar zijn we best een beetje trots op. We hebben allemaal feitjes uitgezocht. Dat nou, heb ik natuurlijk niet zelf gedaan, daar heb ik sommige mensen voor. Uh, de BNN Universities die maken dit programma altijd uh, nog een week of drie... En dan uh, zit het erop voor deze lichting. En uh, daar ga je nog wel uh, wat van merken hoor. Want in de allerlaatste aflevering van deze lichting... binnen University is... Uh, gaan we napraten over het afgelopen jaar en zo. Dus vandaar dat we dat niet nu doen. Uh, dat komt allemaal nog wel. Maar we hebben wel een paar leuke feitjes uitgekozen. Uh, ik moest deze instappen. Ja, lekker liedje hè? Ja. Pak je klopblokje er maar even bij. Want dit is Jack Pignadi met Today's Tonight. Dus Jack Pignadi met Today's Tonight. En het liedje is niet eens uitgekozen door Luc... maar door oud-redactielid Frank van der Lende. Ook wel bekend als... Ja, en dan krijg ik zo ontzettend veel mailtjes over altijd. Van wat, wat is dit liedje wat je op de achtergrond hoort? Wie is dat? Welke band is dat? Nou ja, Jack Peñate dus met Today's Tonight, zo heet het plaatje. Uh, mocht je uh, het uh, snel vergeten zijn, dan mail maar weer. Op. We mailen altijd wel even terug. We zijn, altijd wel, uh, we zijn altijd wel in de gelegenheid om even een linkje door te sturen... van een YouTube-filmpje of zo van Jack Peñate en Today's Tonight. Ferdinand Ferdinand, Ferdinand, Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Het is weer begonnen hoor, de competitie... En dan uiteraard gaan we praten erover. Met Ferdinand Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen Luc met Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 12 augustus 2012. Een week die achter ons ligt. De week waar Dick Advocaat met de Philips Sportverein de eerste prijs pakte, namelijk de Johan Cruijffschaal in de hoofdstad. De week waar de SP in de persoon van de Roemer te kennen gaf niet gecharmeerd te zijn van een kabinet met een gedoogd partner. De week waar Ronald Koeman met zijn Feyenoord afhakte in de voorronde Champions League en nu aan de bak moet in de playoffs voor de Europa League. De week waar Ajax na het vertrek van Usbilis alles in het werk stelt om El Saidi los te weken bij Herenveen. De week waar de McCunions nog altijd geïnteresseerd zijn in Robin van Persie. Een week waar Twente en Herenveen doorgaan in de voorronde van de Europa League met betrekking tot Vitas, die afhaakt. De week waar bondscoach Louis van Gaal zijn eerste persconferentie gaf... met betrekking tot de wedstrijd de komende woensdag tegen de Zuiderburen. En Luc, het was de week waar het de stadionclub uit de Maasstad lukte... om Joris Matthijsen te strikken voor drie jaar. Voor ik overga tot de orde van de dag... je gaf het zo net al door de honderdste aflevering van jullie programma van harte. Dank wel, Ferdinand. Dank wel. En uh, ja, ook bedankt, want je hebt er toch... Uh... Nou, als je het zo bij elkaar rekent, ik denk dat je er wel bijna in hebt, uh, hebt uh, gezeten. Dus dat is toch een aardig, uh, aardig aantal, dat lijkt me zeker, zo. Ja, dat is zeker een aardig aantal en dat doe ik uh, van harte hoor. En uh, hoe de manier hoe jullie dat programma brengen, want ook ergens midden in de nacht, dan als ik wakker ben, dan neem, pik ik ook een graantje mee, maar het is goed in elkaar gezet. Uh, je doet het voortreffelijk. En ik heb al die tijd uh, ja, vandaag weer altijd een, uh, ja, een bijdrage kunnen leveren. En dat zal ik ook blijven doen. Ja, nou en dan is het misschien wel hartstikke mooi dat het uitgerekend in de 100e aflevering... de competitie weer is begonnen van uh, het voetbal. Voordat we daarover gaan praten, heel even naar het hockey. Heb je dat nog meegekregen? De hockey, hockeyfinale bij de mannen is verloren. Uh, 2-1 werd tegen de Duitsers. Toch altijd weer die Duitsers, hè? Ja, weer die Duitsers. Ja. Ik was uh, gisteravond namelijk op een verjaardag en uh, daar was ook alles in het werk gesteld. Omzij het op een heel klein schermpje uh, waren, mensen die naast me zaten, dus die gaven het uh, constant door wat er allemaal daar gebeurde. Maar ja, uh, op een gegeven moment uh, was het gelijk en uh, ja, het werd op een gegeven moment heel stil omheen. En uh, ja, toen was ik genoeg, hè? Ja. Duitsland uh, kwam voor met, uh, met uh, 2-1. En ja, Luuk, zei, de Duitsers, hè, die, uh, je hebt nooit van ze gewoon al voor ze weer in de bus zitten. Ja. Yeah. Het uh, is een, een, een gegeven gezegde. Maar goed, uh, wa, daar tegenover, ik dacht een dag en avond ervoor, wat die vrouwen dan uh, deden om van Argentinië te winnen. Dat was mooi en kort samengevat door, uh, voor uh, alles wat, heeft daad, uh, wat daar heeft deelgenomen met de hele ploeg van Nederland. Gezien het aantal uh, medailles, dat is binnengehaald. Ik denk dat we daar heel tevreden over mogen zijn. Mm -hmm. En ik heb begrepen dat er ook wat huldigingen hier en daar zullen zijn in het land. Maar goed, uh, de hele keep die daar was, de hele selectie, en, uh, die heeft het goed gedaan. Joh. En ik denk dat het uh, aantal van medailles is overtroffen met betrekking tot de vorige spelen. Ja, nou, ik had het zelf niet verwacht. Ik dacht van, ik had in mijn hoofd van, nou, uh, we mogen blijven als we er tien of vijftien halen. Maar we hebben twintig medailles. Dat is toch hartstikke veel. Ja, het is en uh, met name er zijn hele mooie prestaties geleverd. Het was spannend op een gegeven moment. Uh, kortom, uh, ja, men kan er heel goed op uh, goed op terugkijken, joh. En dan gaan we maar eens verder naar uh, een andere sport waar wij het vaak over hebben. Um... Het voetbal, want het is weer begonnen hè, de competitie Ronde 1 is van 10 augustus tot en met 12 augustus en de eerste wedstrijd was Willem 2 tegen Nac Breda afgelopen vrijdag. Ja, vrijdag is het begonnen wat betreft de, de competitie op het hoogste niveau en daar werd het gelijk in, in uh, Tilburg en ja, we gingen door naar gisteravond en ja, de sensatie was compleet, herrie in de tent en ja, herrie in de tent en dan begin het gelijk met de Rooms-Katholieke combinatie die hele Waalwijk op zijn kop zette, want ja, ze wonen van uh, PSV met, ja. uh, met, uh, met 3-2 en ja, dat is uh, sensatie in, uh, in Waalwijk. Niemand had het verwacht. Maar goed, uh, waren er waren nog twee andere wedstrijden, uh, namelijk uh, de Roda-Juliana combinatie. Die kreeg PEC zwolle PEC Zwolle op bezoek en het werd 1-1. En in het Polmanstadion in Almelo, daar kwam de Venloze voetbalvereniging op bezoek, trof naar... Heracles en het werd gelijk 1-1. Maar even terugkomen op die wedstrijd van, van, van RKC. Ik denk dat niemand het dat verwacht, joh. Nee, want ik, ik, ik, ik zat ook naar de voorbeschouwing te kijken. En ja. waarin de NOS dan allerlei vertelt welke wedstrijden er komen. En nou, da daarin werd ook weer gezegd: van, ja, titelkandidaat nummer 1 PSV uit tegen RKC. En toen dacht ik toch van: nou jongens, het is misschien wel een titelkandidaat, maar die kunnen ook fouten maken. En die zijn wel gruwelijk de fouten gegaan dan. Nou, er zijn verschrikkelijk de fouten gegaan, want ik las afgelopen weken een uh, heel bekend uh, voetbalblad uh, of mensen die dan uh, commentaar geven, analisten en weet ik veel. En, ja, pak een beter als, uh, als ik er tien uithalen. En er zijn mensen die heel veel van voetballen weten. En ja, Luc, het was PSV 1, Ajax 2, PSV 1, Ajax 2. Ik dacht, ja, ik, kijk, we hebben het vorige week erover gehad door vooruitlopend op de zaak. Natuurlijk, ik heb vorig seizoen ook PSV hoog ingeschat, maar heeft verschrikkelijk veel geld uh, in dat team uh, gestoken. Kijk, nu uh, dit seizoen uh, advocaat is gehaald van Bommel terug op het O.N.S. En ja, het is een goed team, goede spelers, maar dat, maar dat zegt nog niets. Luc, kijk tegen wie je ook speelt, wat je ook doet. Ze gaan ook op het uh, Europese podium spelen. Maar zie maar gisteravond. Ze gaan naar Baalwijk. En ja, titelkandidaat. Nogmaals, ik denk dat er een hele mooie competitie toegemoet gaan. Een hele spannende competitie. Maar als je de eerste beste wedstrijd jongen, Met name uh, tegen RKC. Drie punten verspeelt. Ik denk dat ze daar in Eindhoven niet blij mee zijn. Ja, futloos, zeggen ze in de krant. Futloos PSV. Faalt bij RKC. Futloos. Ja, dat is toch wel. Na, na zo'n lange voorbereidingen. En, oh. en, en uh, veel geld erin gestoken en zo, dan kun je toch eigenlijk niet futloos zijn? Ik denk het niet, Ik denk het niet. want uh, als je terugkijkt naar die wedstrijden vorige week in de, in de Arena. Ik heb die wedstrijd gezien en ik denk van ja, het is, het is, het is. PSV gaat goed, ze spelen heel goed, niet dat de Ajax compleet van de mat gespeeld hebben, maar alles, alles liep. Je zag van, van Bommel, die speelde in een hele puikenwedstrijd, weet je wel, mooie goals. En, ja, het liep nog niet allemaal bij, bij Ajax, maar dat is een ander verhaal. en ja, We weten wat er vorig jaar of vorig seizoen gebeurd is, ook in het begin, weet je wel. Maar ja, PSV loopt tegen de, de eerste dreun aan. Ja, dan zullen ze de komende week alles op, uh, ja, op orde moeten zetten. voor De volgende week staat weer iemand anders uh, op ze te wachten, een ander team. Maar goed, uh, Luc, het, het, het, ik denk dat het zelf een heel spannende competitie wordt. En vanmiddag hebben we ook nog wat wedstrijden. Ik, ik, ik denk aan Twente thuis tegen, tegen Groningen uh, in het Abelenstra stadion. Uh, daar uh, komt San Marco en zijn jongens die komen NEC tegen. We hebben Vitas in het Geldere Dome tegen ADO. We hebben in de Domstad de plaats. FC tegen Feyenoord en later op de middag, ik zou bijna willen zeggen, de eerste klapper in deze competitie, Ajax tegen AZ. Die wedstrijd begint rond half vijf, is een hele mooie zondag het wordt fantastisch weer ja. dus uh, we kunnen ervan gaan genieten. En ja, wie weet, vanmiddag ook een verrassing of verrassing hè? Ik We gaan het afwachten en we gaan ervan genieten en uh, uh, we spreken elkaar volgende week weer, Ferdinand. Luc, bedankt dat ik er mocht zijn voor jullie allemaal een hele mooie zondag vanavond op het slot van de Olympische Spelen en volgende week ben ik er weer, dag. I've done to from down. I don't know when to stop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 Make up my mind If I could just Make up my mind The New Shining. En can't make up my mind. Je luistert naar 47 Radio 1, het is kwart over zes. En dit is de 100ste aflevering van 47. Ja, radio maken tussen 4 en 7, dat is wel echt een heel vroeg tijdstip. En daarom heeft Luc in al die 100 afleveringen... maar liefst 420 kopjes koffie achterover geslagen. Ik heb ze niet nagedeeld, maar het zal ongetwijfeld kloppen. Elke week krijg je in BNN University Backstage een kijkje achter de schermen. Want dit programma wordt al 100 keer gemaakt door de feuten van BNN University. Maar wat doen Wieke, Nathalie en René eigenlijk allemaal? Nathalie, geef je deze week een update. BNN University Backstage. Hi, dit is de BN University backstage-update van zondag 12 augustus. Oké, okay, ten eerste... Het is feest deze week op de 4-7-redactie, want vandaag is precies de honderdste uitzending van 4-7 op Radio 1. Dus daarom hadden Wieke en ik bedacht dat het wel leuk was om eens even een paar feitjes op een rijtje te zetten over ons programma. Wij blijken bijvoorbeeld zo'n 65.000 luisteraars te hebben op dit moment. En ik was wel benieuwd wie onze luisteraars nou eigenlijk zijn. Dus dat heb ik even op straat gevraagd. Kennen jullie 4-7? Nee. Nee. 4-7? Nee. Ik ook niet. Ik heb geen idee. Ik ook niet. Nee. Echt niet, nee. Wat denk je dat het is? Geen idee, flauw idee. Ik hoop een kroeg. Ja, dan weet je dus ook weer waar je het voor doet. Hartstikke goed. Waarom zou je in God -God -God godsnaam aanmelden voor BNN University? Uh, nou... Ehm... Uh. Geen idee? Ja. Ik zou het niet willen hoor. Je krijgt de radioles van Koen en Sander. Je moet je eigen programma maken, zelf terug horen op Radio 1. Wie wil dat nou? En dan ook nog eens je eigen jingle inspreken. Dat ze dat zelf doen. Schrijf je dus vooral niet. Niet, niet, niet, niet. niet in. Via BNNUniversity.nl Zouden ze het geloven, denk je? Ja, ik denk het wel. Ja, en over BNN University gesproken. Het wordt een spannende week voor de nieuwe potentiële feuten. Morgen en dinsdag komen de laatste twintig gelukkigen namelijk langs bij BNN. En dan worden ze keihard getest. Ik weet het nog heel goed. Toen ik zelf naar de selectiedag ging, heb ik hals over kop nog even de laatste uitzending van 4-7 teruggeluisterd. Want ik had eigenlijk nog geen idee wat voor programma dit eigenlijk was. Want wie luistert er nou op dit tijdstip? Precies. Dus hoi kandidaat feuten. Als je luistert, hartstikke goed en onthoud die feitjes die Wieke vertelt vooral goed, want wie weet, komt het maandag of dinsdag nog van pas. Volgende week hoor je in de BNN University Backstage update of er al nieuws is over de nieuwe potentiële feuten en of er al mensen geselecteerd zijn. Hartstikke spannend dus. Hou hem hier tot volgende week. Tot dan. Hoi. Kijk, cijfer, bingo. Waar gaan we de komende week naar kijken? Er is eigenlijk nog maar één man die dat weet. En dat is media-redacteur Bart Haleman. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Nou, uh, de Olympische Spelen zijn voorbij. Nog één dag te gaan vanavond. Uh, ik vermoed dat zal dan wel de. Ceremonies zijn de afsluitsceremonie waar we naar gaan kijken? Of zeg jij daarvan, nou, het zal mij helemaal aan mijn kont roesten? Nee, want die, die, heb, ik, die heb ik al geplukt toen de Olympische Spelen al begonnen. Toen okay. zei ik van, oh, jij de, zei... daar komen nu de, de, de openingsceremonie, maar die hoef je eigenlijk niet te zien. Want dat was redelijk, dat was, ik vond hem ook niet zo heel speciaal. Nou, mensen waren er. Mensen waren er lyrisch. Ik denk duurde vier uur en er ja, was beide en zo. Ik vond het, het, was heel knap gedaan hoor, het zat ook heel strak in elkaar. Leuk ja. natuurlijk, James Bond en de Koningin had ik, ja. niet, had ik niet zien aankomen. Nee. Maar uh, toen zei ik al, ga naar de afsluiting kijken, dat is veel leuker. Want okay. dat is een groot concert met Blur en weet ik veel. Niet. Dus die dat is ook, al getipt? Uh, die is al getipt. Wat dan wel? Uh, iets heel anders. Het heeft wel met de muziek te maken. Uh, uh, Bouwer's Zigeunernacht. Niet omdat ik nou denk van, goh, Frans Bauer is, uh, is, uh, is mijn grote held. Maar meer omdat het mij heel erg interessant lijkt. Het is een programma waarin Frans Bauer uh, uh, een aantal, mensen, uh, aantal mensen, uh, bekende mensen meeneemt. Dus Irene Moors, uh, Albert Verlinde, uh, Emiel Roemer naar uh, Roemenië. Ja, roemer naar Roemenië. is Leuk. Uh, om daar in, de, in, in, een, in een echte zigeunerwagen. Want dat is eigenlijk daar komen de roots. Ligt de roots van Frans Bauer. Um, om daar eigenlijk een week te verblijven. In nogal spartaanse omstandigheden. En dan. Ja, Frans Bauer gaat daar niet, niet zingen of zo. Dat hij een week lang voor ze gaat zingen, maar hij gaat ze hij gaat ze interviewen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Maar Bauer, wacht, wacht even, we? Ga je, want de roots van Frans Bauer liggen toch niet in het spartaanse sigeuner van Roemenië. Ja, blijkbaar wel. Want hij, nee. heeft dus, hij heeft dus zijn grootouders woonden dus in een in in zo'n caravan als waar ze uh, uh, uh, of echt in zo'n woonwagen als waar ze nu dus. Een, ja, maar toch in Nederland. Nee, blijkbaar in Roemenië. In Roemenië. Ja, oké. Okay. Er zijn ook foto's. Hij zei ook: er zijn foto's, foto's van mij als klein jongetje. dat ik bij mijn grootouders op, op bezoek ben in Roemenië. In die... Dat heb ik dus nooit geweten. Nee, ik, ik, ik heb nooit geleerd. Maar nou ja, misschien dat, daarom: Bauer, okay. Bauer is natuurlijk ook wel beetje buitenlands. <laughs> Prima. Nee. Dus hij gaat ze interviewen, die ja, gasten. Hij gaat ze dus interviewen. Dus ik ben, ik ben echt heel erg benieuwd. Want nou, Frans Bouwer is geen interviewer. En we weten allemaal hij heeft allemaal een beetje lijzig gestemd. Dus de, de vraag is een ook een beetje hoe die gasten dat een week lang gaan volhouden. Met ja. Frans Bouwer. Ja, dus je heet. moet jezelf voorstellen dat je dus in, in, een, in een Zigeuner woonwagen... zonder stromend water en elektriciteit zit... Met Frans Bouw. Een week lang. Ja. Nou, daar gaan we met z'n allen wel naar kijken. Ja. Hoeveel mensen gaan nou, er naar kijken? Allereerst, dus, uh, komende donderdag te zien op Nederland 1. Ja. Om half 9. Dat is prime prime time. Time. Er staat niks meer tegenover. Want woensdagavond is voetbal. Uh, donderdagavond is niks. Um, ik zeg 800.000. Maar dat is even afhankelijk. Nee, is niet veel. Maar dat is even afhankelijk van of het mooi weer is. Oké. Okay. Ja. Als dan, het minder mooi weer is, dan kijk we. Meer kijken, ja, ja, precies. Snap ik. En, en dan, fans, Wat nog meer? Uh, Lowlands komt eraan, volgend weekend. Mm -hmm. Hele weekend Lowlands. Leuk is, uh, de VPRO doen daar, uh, doet daar weer verslag van. Uh, elke avond, vrijdagavond, zaterdagavond, zondagavond. Waarop zaterdagavond de nacht van Lowlands is. Waarbij er uh, nee, eerst een soort verslag is van, van wat er uh, natuurlijk die dag allemaal te zien is. Mm -hmm. En dan uh, daarna hebben ze, geloof ik, van 1 uur s'nachts tot 6 uur s ochtends hebben ze uh, een soort. Dat is eigenlijk dan tijdens dit programma. Ja. minuten, denk ik. <laughs> dus dus als, je dan, als je dan. Voordat je, voordat je dan 4-7 gaat luisteren. Dan ga je dan even. Ga je nog even, kun je nog even een paar yeah. uurtjes Lowlands kijken. Waarin ze eigenlijk allemaal uh, hoogtepunten van de afgelopen jaren en zo nog laten zien. Oké, okay, nou wel leuk. Leuk voor de Lowlands. Ja. Als je zelf niet heen gaat, zoals ik. En ik mm -hmm. ben de afgelopen 13 jaar ben ik 12 keer geweest. Dit is uh, weer voor het eerst. Eigenlijk niet voor het eerst, want ik ben. Vorig jaar wel geweest, ja daarvoor niet en nu dan ook weer niet. Prima joh. Jammer, Foo Fighters komen, Triggervinger komen, allemaal leuke bands. Uh, ik ben er helaas niet bij, maar je kunt vrijdagavond om 5 over half 12 En zaterdagavond om tien over elf. Ja. En dus vanaf 1 uur s'nachts tot, uh, dus eigenlijk zondagochtend, van 1 uur s'nachts tot, uh, tot 6 uur s ochtends uh, uh, Lowlands kijken op Nederland 3. Nou, ik, ja, eh, ik... Toch niet zo heel veel, vermoed ik, hè? Nee, ik denk dat die, dat die uitzendingen om half twaalf en om, om elf uur... misschien nog wel 200.000 kijkers kunnen trekken. Okay. We gaan het bijhouden. En uh, we gaan misschien nog wel wat downloaden. Maar wat dan, eigenlijk? Uh, een programma waar, wat uh, komende week uh, begint aan het uh, vierde seizoen... Mm -hmm. En een programma wat ik eigenlijk nog niet kende. Maar ik heb natuurlijk even mijn, mijn huiswerk gedaan. En het is een hilarisch programma. Uh, Children's Hospital. Okay. En nou denk je allemaal, dat zal wel yeah. weer een soort... Uh, net zoiets als, uh, wat is het? Uh, eerste, eerste, eerste Eerste Hulp. Uh, dat, soort, dat is dus niet, het dus een comedy serie. En het is ooit begonnen als een vijf minuten durend... Uh, een webisode, zoals het zo mooi heet. Yeah. Dus een programmaatje op, op uh, internet. Gewoon alleen maar op een website. Uh, bedacht door Rob Cordry, Die je misschien nog wel kent van, uh, van uh, The Daily Show. En jij als community communityfan uh, zult hem ook nog wel herkennen... als de, de collega van Jeff die hem erbij genaamd oh, heeft. Ja, ja, die kale. Ja. Ja. Ja. Voor iedereen die het nu niet weet. Uh, hij is van de daily show. Mm -hmm. uh, en um, Die speelt dus een... een uh, een arts in een kinderziekenhuis. Uh, en heeft zich altijd gesminkt als clown, omdat hij gelooft in de, in de, in de, de geneeskrachtige uh, werking van het lachen. Yeah. En het is eigenlijk gewoon het is een soort parodie op alle mogelijke ziekenhuisseries die je maar kunt bedenken. Dus van ER, zelfs Scrubs. Uh, nou, we hebben al nog weer General Hospital. Uh, House, uh, alles is uh, uh, alles wordt op de hak genomen. De afleveringen duren maar 15 minuten. Yeah. Want hij kreeg eigenlijk eerst van. Het wordt uitgezonden in Amerika op de zender Adult Swim. Dus een soort rare soort cartoon network achtige Maar dan ook met echte comedy series. Mm -hmm. Uh, uh, het aanbod om een serie te maken van een half uur. Toen zei hij, dat lukt niet. Want als ik een half uur maak, dan is die leuk. Ja. En een kwartier is dan net leuk. Uh, dus je, Het is maar een kwartier per aflevering. Vier seizoenen. Het seizoen duurt ook niet heel lang. Het is volgens mij maar 10, 12 afleveringen of zo. Dus je kunt zo, je kunt eigenlijk nog voor, voor volgende week... kun je nog alle eerste drie seizoenen doorheen rammen. Mocht je niks te doen hebben. Heel goed. De downloadlink naar Children's Hospital... staat nu op mijn Twitter. Dat is twitter.com slash En nog één leuk dingetje ook in Children's Hospital. Want we, we hebben het hier, laatst hebben hier het gehad over de serie Perception. Toen vroegen ons af, hoe is het met van Will and Grace. Ja. In deze serie speelt Karen oh, van Will and Grace. Leuk met het hoge stemmetje. Met het hoog stemmetje, maar dan heeft ze geen hoog stemmetje. En ze speelt uh, the chief. Dat is de Chief. Dat is de naam die ze ook heeft. De Chief. Ja. En loopt op krukken. Dat is dan weer een knipoog naar, uh, naar zowel uh, House als uh, dat mens uit IR. Heel goed. Dankjewel, Bart. Leuk tips. En tot volgende week. Jo. De handsome Poets, handsome Poets. En is natuurlijk echt het Olympische Spelen-nummer. De sportzomer is dan wel een beetje ten einde. Vanavond is de slotceremonie van de Olympische Spelen. En daarmee valt Nathalie van BNN University in een diep, diep zwart gat. Hele sportzomer bracht zij elke week een ode aan haar favoriete sporters. En dit is haar aller, aller, aller, aller, allerlaatste keer. Nata, liefde voor sporters. Ranomi de jojo. Het is inderdaad die majestueuze race die zich al aankondigde. Ze moet heel erg klokken, maar het gaat er lukken. Het gaat er lukken. Ze gaat winnen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ranomicro is Olympisch kampioen subliem. Liefste sporters van Nederland. Acht weken achter elkaar bracht ik sommigen van jullie in ode. Het was veel te weinig. Het gaat weer gebeuren, Ranobi Chromo Jojo Weg naar nog een Olympische titel, ja! Ze doet het weer! Ze doet het weer! Wat een kanjer, Chromo is een kanjer. Jullie bezorgden me kippenvel, keer op keer. Hallo, hoe gaat het? Mijn mij gaat er ook goed. Jullie lieten me lachen. Ja, ik voel heel goed, ik ben blij. Dus ik voel heel goed. Ja, ik ben blij. <lacht> Ik, wanneer ik op die lijn sta, ben ik beter dan alle andere jongens en dat ga ik ervoor. Hey, nog eens wat anders. Weet jij dat jij heel veel losgemaakt hebt in, uh, in Nederland? Ik hoop zo, ik ben mijn best aan het doen. Dus dat is goed dan. Dat is heel goed, ik ben blij. De mensen vinden het fantastisch wat je doet en, hoe je, en jouw uitstraling. Dat is goed, we moeten positief altijd blijven en ik ben blij dat ik. Die uit voor de mensen uitkomt. Ja, de komende minuut gaat het leven van Epke Zonderland veranderen. Wij zitten op het puntje van onze stoel. moet het endo spreiden met een hele draai naar LH. Prima, dan de halve draai. Nu komt het. Nu komt het. De drie combinaties. Daar is de, ja, de eerste en de tweede.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 6, Hij heeft hem! Hij heeft hem! Hij heeft hem! En de Zonderland staat op de eerste plaats! Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest voor een turrenwedstrijd. Het is ongelofelijk! Hij staat één! Hij staat één! Hij staat één! Hij staat één! Jullie maakten me gelukkig. just a small town girl. 200 meter en dan gaat Marianne Vos aanzetten, dan gaat Marianne Vos aanzetten. De Russin is geklopt, Armin Stedt in het wiel. Komt Armin Stedt er nog overheen of klopt ze er niet overheen? Marianne Vos. Marianne Vos, gaat door, ga door, pak die Olympische titel, doe het gewoon, ze heeft het, Olympisch goud voor Marianne Vos, geweldig.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 Van Marianne Vos. Tranen van geluk huilde ze. Ik hield het ook niet altijd droog. Met waterige oogjes zongen Marianne en ik het volkslied mee.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 Oké, okay, nou, nu kun je het vertellen. Wat is je geheim? Ja, dat is, uh, dat is, dat is heel moeilijk eigenlijk, maar ook heel makkelijk. Je moet gewoon uh, je droom achterna gaan. Dat heb jij gedaan? Zeker. Op je twaalfde, hoe was dat verhaal ook alweer? Ja, op de twaalfde, samen met vaders, opschrijven wat je wilt doen. En uh, ja, dat was uh, een hele, hele rij naar boven. En het eindigde bij de Olympische Spelen nummer één. En ja, het is gelukt. On. Dat heb je toen opgeschreven en het komt allemaal uit? Ja, het komt allemaal uit, als je er maar in gelooft. Olympische droom, maar het is niet voor iedereen weggelegd. Wat maakt jou beter dan de rest? Uh, ik denk dat ik meer plezier in het alles, alles heb gehad. Ik denk dat. Niet zeggen dat anderen geen plezier in hebben, maar we hebben er zoveel van genoten en de juiste mensen om me heen. En uh, het is echt een, een familie. Lieve sporters, jullie zijn mijn helden. Het was een prachtige zomer. Bedankt voor alles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 A child.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 Monsters en Men, je kent ze nog van de liedje Little Talks... en dan vaart nu ongeveer de boot weg. Dit is de nieuwe single Mountain Sound. Je luistert naar 4.7, het is de honderdste aflevering. De allereerste uitzending van 4.7 werd niet eens gepresenteerd door Luc zelf. Hij werd direct al vervangen door Lex Gaardhuis, want Luc die was op vakantie. Lekker binnenkomen, Iking. <laughs> Dank je. <laughs> die heb ik niet meegeteld voor, uh, voor het programma. Ik dacht van ja, als we hem toch gaan beginnen... dan begin ik gewoon bij de eerste aflevering die ik heb gepresenteerd. Dus dat was uh, nou ja, nu 100 afleveringen geleden. Toen begon het in, in de pilot en na de pilot is uh, de hoofdrolspeler vervangen. En uh, daar ben ik zelf wel blij mee. Maar dat was ook de bedoeling hoor. Dus uh, uh, geen gekkigheid verder. Goed, je luistert naar 4.7, de honderdste aflevering dus. En dit was misschien wel het moment van de spelen.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 Ik op dak. Dit is misschien wel het meest legendarische moment van de Olympische Spelen voor Nederland. Je hoorde natuurlijk NOS commentator Hans van Zetten en zijn commentaar was bijna net zo mooi als de gouden oefening van Epke Zonderland zelf. En omdat hij volgens de NOS kleur heeft gegeven aan de Olympische Spelen, mag hij eigenlijk als een soort beloning vanavond met Dione de Graaf verslag doen van de sluitingsceremonie van die Olympische Spelen. Meneer van Zetten, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, dank voor het prachtige commentaar tijdens het turnen. Dat, dat maakt het voor mij extra mooi om naar te kijken. Ik vond het al een, een mooie finale. Ik vond het al spannend. En het werd alleen nog maar spannender dankzij uw commentaar. Ja, dank. Maar het is natuurlijk Epke geweest die uh, mij uh, zo geïnspireerd heeft om, uh, om dat op deze wijze te doen. Ja. Ik, um, ik kan me voorstellen, want um, uh, wat ik net zei... hebben vast al heel veel andere mensen ook tegen u gezegd. Ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment ook wel een beetje... Ja, nou, dat u denkt van, ja, ja, oké, okay, nu weet ik het wel. Het is toch, toch Epcurs prestatie. Maar het lijkt soms wel alsof het een gezamenlijke, gezamenlijke prestatie is geweest. Nou ja, ik, ik zie het eigenlijk als zo... dat uh, is natuurlijk de meester aan de rekstok... en uh, misschien ben ik wel uh, de meester... in het becommentariëren van zijn -oefening. Ja. Dat zou kunnen, ja. Hey, heeft u Epke eigenlijk nog gesproken na de finale? Nee, nog niet. Nee, mm -hmm. ik heb nog niet gesproken. Hij is al druk bezig, maar ik hoop hem binnenkort al te zien. Ja, ja, ja. Um, de, de, op, op Twitter en in de krant uh, is er echt alleen maar enthousiast gereageerd... op het, uh, op het commentaar tijdens de volledige, uh, uh, het volledige turntoernooi trouwens. Hoor. Niet alleen tijdens uh, het commentaar uh, van de proef van Epke. Heeft u dat ook een beetje meegekregen? Nou... Als ik je zeg dat ik 82 sms'jes heb ontvangen en 251 e-mails, uh, dan heb ik dat helemaal meegekregen. <laughs> ja. Ja. Uh, dus het is een overweldigende reactie van, van mensen die allemaal enthousiast zijn geworden over het Olympisch Turnen. En dat zegt natuurlijk wel iets over de, de, ja, de belangstelling voor de turnsport zelf, die met name zich niet manifesteert bij de Olympische Spelen. Omdat we dan elke dag, zeg maar, een uur of misschien wel langer het, het op zender hebben. Uh, en ja, eigenlijk zeggen de kijkers dus van dat smaakt naar meer. Ja, ja waarom is er eigenlijk niet meer turnen op televisie? Want uh, ik moet zeggen, als echt volledige leek in de turnwereld. Uh, ik vond het prachtig om te zien eigenlijk. Ja, dat is het ook. Dat is ook fantastisch. Uh, kijk, uh, de, tot nu toe uh, in Nederland beperkte beperkte turnen zich tot uh, vooral zeg maar, Nederlandse kampioenschappen, uh, de Europese kampioenschappen en dan uh, nou ja, wereldkampioenschappen, Olympische Spelen. Maar ik denk dat het nu hard tijd gaat worden in Nederland om dus een uh, nationale turncompetitie op te zetten, hm. zodat uh, ook mensen daarna kunnen gaan kijken en dan... Uh, ja, dan krijgt die belangstelling natuurlijk een nog, bredere, krijgt nog een bredere basis. Ja, en uh, wat u misschien dan ook wel interesseert... is dat dan ook wellicht de turnwereld in Nederland iets groter wordt... en misschien ook wel weer beter daardoor. Zeker, ja. zeker. natuurlijk. Als er, naarmate er meer belangstelling komt, ik denk ook dat Epke als boegbeeld nu, als uh, grote ambassadeur van de turnsport, uh, heel veel jongetjes zal inspireren om, uh, om naar de turnhal toe te gaan en ook die reuze draai te proberen. <laughs> ja, want, want, want is het een, uh, zelfs dat weet ik niet, kun je nagaan hoe grote leek ik eigenlijk ben in de turnwereld, is het een populaire ja. sport voor, voor, voor jongens uh, zoals Epke om dat te doen of, of zijn er eigenlijk maar een paar? Nou nee, dat zijn er inmiddels al heel wat. De, gym, de gymnastiekunie telt uh, 230.000 leden. Oh, yeah. Yeah. Uh, dus dat is toch wel uh, een van de grootste sportbonden in Nederland. Uh, maar vooral uh, zeg maar sinds uh, Jurie van Gelder, die in 2005 Europees en wereldkampioen werd van het jaar, mm -hmm. uh, heeft de turn uh, steeds in groeiende belangstelling gestaan. En uh, bij de laatste Nederlandse kampioenschappen, die in het Rotterdamse Ahoy plaatsvonden in juni. ...hebben ik kunnen zien uh, dat uh, inmiddels uh, heel veel jong talent zich uh, aan het ontwikkelen is... ...op verschillende plaatsen in Nederland. Uh, dus er is al een hele beweging gaande... Uh, ...waarbij Judy van Gelder als eerste ambassadeur... ...en Jeffrey Wammers en Epke Zonderland al daarna... Uh, ja, die beweging hebben ingezet. En ik denk dat dat nu in de komende tijd alleen maar versterkt zal worden. Ja, dat vond ik ook wel mooi uh, tijdens uw commentaar. Eigenlijk vrijwel meteen na het winnen van de gouden plak door, uh, door Epke Zonderland... Uh, uh, riep u jongetjes op om uh, naar de gymzaal toe te gaan... en, uh, en in zo'n rondje te wagen aan de rekstok. Was dat, uh, had u daarover nagedacht? Van, nou, stel hij wint goud, dan ga ik dat nog even zeggen. Uh, nee, nee, nee, dat was niet gepland. Maar uh, ik hoorde in mijn oor dat uh, Hilderson zei van we blijven bij je tot en met de ceremonie protocolair. Dus ik moest een aantal minuten overbruggen. En, en uh, ja, dan ga je als commentator nadenken wat ga ik, hoe ga ik dat dan doen. En op dat moment uh, had ik even een ingeving over uh, het, lo het, zeg maar, het devies van deze Olympische Spelen. Uh, het is vooral het inspireren van een generatie. En uh, ja, dat, dat gaf mij het idee van, ja natuurlijk, Epke is nu een groot boekbeeld en heel veel, heel veel jongens uh, hebben gekeken naar deze uitzending. Want het was natuurlijk op een goed tijdstip overdag, ja. hè, dus in, in de namiddag. Dus uh, laat ik die gelijk maar oproepen om, uh, om dan Epke uh, te volgen en ook een turnaround op te zoeken. Ja, nou ja, en wie weet gaan ze dat straks doen. En dan hebben we over een jaartje of twaalf misschien nog wel weer een, een nieuwe Olympisch kampioen. Dat zou toch mooi zijn? Nou, uh, precies. Je hebt al in de gaten dat het dus een lange termijnproces is. Ja. Dat je inderdaad van jongetje twaalf jaar nodig hebt om uh, op een hoog niveau te komen. Ja, ik vermoed al dat, dat dat aan de rekstok hangen dat zal wel niet een jaartje of twee training worden. Dat uh, nee, nee. had ik al dat over heel lang nagedacht. Over nodig. Ja. Ja. Um, wat nu? Want um, uh, dit is Echt een prachtige prestatie. Uh, u heeft dat gezien en ook uh, becommentarieerd. Kan, kan, kan hier nog iets overheen? Want dit is toch wel zo mooi. Het eerste Nederlandse goud. Een unieke, unieke oefening. Dit, dit Eigenlijk kan het bijna niet mooier, zou je zeggen. Nou, uh, het hoeft toch niet mooier? Want uh, kijk, Olympisch kampioen is het hoogst haalbare in een Olympische dag van sport. Dus uh, wat dat betreft uh, staat Ebke helemaal op de top van die Olympiade. Uh, op Olympische Berg. Uh, ja, wat natuurlijk uh, de andere doelstelling is natuurlijk ook van zo'n Olympische Spelen om heel veel jeugd te, zeg maar, te inspireren om uh, ook naar sport toe te gaan. En uh, nou, ik denk dat dat nu ga, gaat blijken in de komende maanden en jaren. Of dat ook zo gebeurt. Maar daar heb ik hoge verwachtingen van. En dan hebben we toch uiteindelijk ons doel bereikt van de Olympische Spelen. Namelijk de volgende generatie weer inspireren. Ja. Um, vanavond is dan die sluitingsceremonie. Dan, uh, ja, dan heb je andere optredens. Bijvoorbeeld van de Spice Girls en, uh, en dat soort wensen. Is dat wel wat voor u om daar uh, commentaar van te doen? Nou ik ben altijd heel blij dat uh, Dione de Graaf dan uh, naast mij zit, uh, <laughs> ja. want samen weet je altijd meer dan één. Hè? Het ja. geheel wordt dan meer dan een zonde delen, dus uh, ik verheug me daarop. Ja. Vond u het een mooi toernooi, de Olympische Spelen? Ja, het ja. is een uh, geweldig, uh, ik heb dan uh, zeg maar ja, elf dagen natuurlijk in de North Greenwich Arena gezeten. Negen dagen turnen, twee dagen trampolinespringen. Ik, uh, de mensen thuis hebben meer gezien van de speler dan ik. Want ik moest het dan in de avonduren, keek ik dan naar, op een televisiekamer ook naar Nederland 1. Want die werd dan doorgezet, dus dan had ik toch wat nogal wat meegepikt van de rest van de spelen. Maar uh, al met al, het is een fantastisch speler met mooie resultaten voor Nederland. Het is een hele vriendelijke sfeer. Ik moet zeggen, het wat mij opviel, ook op straat, uh, als ik me verplaatste via de tube. Uh, nergens agressiviteit, overal één en al vriendelijkheid. En voorkomendheid ook. Ja. Uh, dus wat dat betreft, uh, ja, na Sydney uh, in 2000 dat ik beleefd heb... Uh, vind ik eigenlijk Londen dit tot nu toe wel de mooiste spelen voor mij. Een mooi en maar Zeker met het olympisch resultaat van Edke maakt dat helemaal top op de beeld. Dat lijkt mij ook, ja. Een mooi en geslaagd olympisch toernooi in ieder geval. Dank uh, Hans van Zetten en succes vanavond met uh, het commentaar bij de sluitingsceremonie. Dank je wel.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 De zegen niet zo.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 De zegen, niets gaat ons tegen. Het gaat door, door, door, door door door. Bergen, die van de tot de door, door, door, door, door, door, de door, door, Van de start tot door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, Anton door, Art en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 J.W. Roy. Je luistert naar 4-7. En uh, het is de slotdag van de Olympische Spelen. Daar wordt nog veel over getwitterd hoor. Want het was maar wel weer het avondje in, daar in Londen. Wereldwijd trending topic is... Damn Jamaica! De Jamaicaanse vier keer honderd meterlopers wonnen namelijk gisteravond goud met een wereldrecord. Usain Bolt, de ster van de atletiekbaan in Londen, won hiermee in totaal drie gouden medailles. En dus inderdaad, damn, Jamaica. Nederlandse vette team eindigde als zesde in die finale. Zijn dan geen training topic op Twitter. Maar hey, die hadden wel Chorandi uh, Martina in het team. En die was na afloop toch wel een beetje blij. Ja, ja zeker. Ik ben altijd blij. We hebben onze best gedaan en ja, zesde in de finale...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 Ja, beter kan het wel, maar we zijn heel, heel baby. Ja, In Nederland waren Duitsers de hele dag nee, een hele nacht training topic. Want ja, ze zijn er toch weer ingetuid. De Nederlandse hockeyman verloren gisteren de hockeyfinale van de Duitsers. En gaan naar huis met een zilveren medaille. Dat is ook mooi. Uh, de Nederlandse Twitterhuis, die gaf Kleintje Pils de schuld. Dat is dat dwel dat op de tribune stond. Ed Peter Heerschop, die zegt op zijn Twitter thuis op de bank: Is Kleintje Pils nog zelfs nog irritanter dan gisteren in het stadion? En Ramon Min, die gaat uitzoeken wat de resultaten zijn van onze sporters. wanneer Kleintje Pils, de boel komt fysiek. Een dikke heuvelman die zegt, het is niet anders, de Duitsers waren net even beter. Het is de schuld van Kleintje Pils, al dus veel twitteraars. Ja, die hebben zich niet heel erg populair gemaakt. En dan de eredivisie is deze week ook weer begonnen. Gisteravond liet PSV meteen punten liggen tegen RKC Waalwijk. En dat was dan wel een sensatie. 3-2 werd het. Het is nog steeds trending topic op Twitter. Hashtag RKC en ook hashtag RKC PSV. Dan nou, nog even de buienscan, nou daar zijn we snel klaar mee. Geen regen, het is droog, droog en nog eens droog. En het is deze week de honderdste ste aflevering van 4-7. 100 afleveringen hebben gemaakt en dat waren allemaal feestjes. Normaal gesproken zit Luc Lekker in zijn eentje achter zijn bureautje in de studio. Maar tijdens vier feestjes hebben we geprobeerd om te kijken... hoeveel mensen er maximaal in de studio van 4-7 passen. VNN, VNN, 4 feestje. En het kostte even wat geduw en getrek, maar er passen 25 mensen in. Nou, 25 mensen dus in één studio, Two, dat is aardig wat. Woehoe. En we blijven natuurlijk die feestjes vieren Woehoe. in 4-7. Zometeen praten we met Kiki. Zij is in London bij de Olympische Spelen. Nu is Katie Dansto. Oh, so in the with a big black horse and a tree. Oehoo. Oehoo. I a fear my back. I said, don't look back, just keep on walking. Oehoo.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 Katie Tanstel en Black Horse en de Cherry Tree. De Olympische Spelen zijn bijna afgelopen en wij hebben de afgelopen weken gesproken met een altijd slaperige Kiki Westerhof. Kiki, goedemorgen. Goedemorgen. Kijk. Goedemorgen. In Londen het is ook... nee, nee, het. Het niet moe, toch? Nee, valt reuze mee. Maar je zit ook in Londen. Het is ook een uurtje vroeger. Ik snap dat ook allemaal wel. Ja. Is het grote feest al begonnen? Nou, dat is elke avond is dus het hier eigenlijk zo <laughs> goed. <laughs> uh, jij bent daar geweest, volledige 2,5 week. Uh, wat was het moment voor jou van de Olympische Spelen? Jouw mooiste moment? Ja, dat heb ik eigenlijk vorige week ook al verteld natuurlijk. Dat was toch wel dat Marianne Vos goud won. En... Ja, dat de moeder van mij op schoot zat. Ja? Dat vond ik wel heel, ja, dat was toch wel heel mooi. Want en zij zat bij jou op schoot omdat ze even geen plekje kon vinden. En zij ja. moest dus bij jou op schoot zitten... zodat ze in ieder geval haar dochter kon zien over de finish. Ja, ja. Ja. En ondertussen in mijn been knijpend... omdat ze het zo spannend vond. Ja, dat is wel... Ja, dat vergeet ik nooit meer. Dat is wel echt heel bijzonder geweest. Ja. Heb jij het idee dat we een goede Olympische Spelen hebben gehad? I is die sfeer daar in Londen? Dat, dat een beetje uitgelaten sfeer? Ja, iedereen is... Echt zo relaxed en blij. En de afgelopen dagen, uh, als je op het Olympisch Park liep, dan. Uh, ja, iedereen is gewoon echt heel blij. En al die vrijwilligers die zingen de hele tijd. Het klinkt heel raar, maar dat is uh, wel echt waar. Dat iedereen is een soort helemaal uitgelaten stemming. Uh, ja, iedereen is gewoon heel vrolijk. En, uh, en iedereen wordt ook wat relaxter qua beveiligingen en zo. Dat, nou ja, dat ja. is allemaal minder opgefokt. En, Volgens mij is het heel blij dat het gewoon allemaal heel goed is gegaan. En uh, ja, nee, het is wel, uh, volgens mij wel heel geslaagd. Wat was de mooiste huldiging die je hebt gezien in het uh, Holland, uh, Holland House? Uh, ja, het was ook wel van Marianne Vos, vond ik. Want dat was de eerste. Oh ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ze niet allemaal heb gezien, want weet je wat het is? Die huldigingen zijn allemaal hetzelfde. <laughs> dat klinkt nu heel verwend. Maar... Ja, weet je wel, Kiki. <laughs> <laughs> maar elke keer hetzelfde liedje en dat je op een gegeven moment denkt, ja ja, weet je, ja, ja. nu weet, nu het weet ik allemaal. het wel. Nu weet Umberto. Ja. <laughs> snap ik. Maar die eerste is dan wel heel bijzonder om mee te maken, ja. Ja. Maar gisteravond heeft dus Erben zelf mogen huldigen. Oh ja, jij ging met Erben dus mee, hè? jij en... begeleidde hem, ja. En... Ja, ja, en dat was wel echt voor hem een soort dromen die uitkwam. Dus, uh... Hij heeft de hockeymannen gehuldigd. Uh, nee, Lisa Lopke. Oh, Lisa Lopke. Oh, ja, ja. ja. ja Van dezelfde. Ja, ja. Ja. Ja. Nou, ben je blij dat je bent gegaan? Olympisch Spelen? Ja, onwijs. Ja. ja, natuurlijk. Ja, het is echt... Heel bijzonder om mee te maken. Nou, het ja. goed. Nou, slaap lekker verder nog, uh, nog een uurtje uh, ja. en dan gaat het uh, harde werk weer beginnen. De laatste dag met Erbe Wennemars. Wens hem, doe uh, hem uh, de groeten en uh, sterkte nog een dagje met hem. Ja. <laughs> ja. <Dankjewel>. Oké, <Okay>, hoor. <laughs> Doei. Doei. Uh, zometeen, dit is de zondag. Is het ook voor jullie de 100ste aflevering, Jeroen? Of uh. weet je dat niet? Geen idee. Ik heb het geteld, lo lo lo loopt het parallel een beetje? Denk wel een ik. beetje, denk ik. Ja. Okay. Dus, dus het staat ook maar de honderdste voor jullie maar ik heb ze niet alle honderd gedaan. Nee. <laughs> nou, <langer> gedaan. <laughs> Misschien wel goed ook. Ik val weer eens in uh, sinds ja, lange leuk, tijd. Ja, dat je uh, bent. vind ik een leuke, uh, leuke eer. Wij hebben Jacob van Wieling te gast. Dat is een verandercoach. En het gaat over emotie op de werkvloer. Als je verkeering uitgaat oh, of ja. er gebeurt nog wat ergens. Een sterfgeval in de familie. Neem je dat mee naar je werk of hou je dat bij jezelf? En uh, hoe ga je ermee om? En hoe kunnen werkgevers het beste hun werknemers ontslaan?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 Dat is mijn favoriete vogel, hoor ik vaak bij mij in de buurt. En die komt samen met Nico de Haan. En dan heb ik ook nog meeuwen, een rode zonnehoed, Mart Smeets en... Stelt u zich eens voor, Lies Visgedijk. Je wordt als spoelwormenei gelegd in een dunne darm. Getsie. Straks, van 8 tot 10. Radio 1, vroegere vogels. Het nieuws van alle kanten.